Gestart. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Spoorweerheerder ProRail gaat aangifte doen tegen de mensen die gisteravond in Amsterdam en een bos rijdende treinen hebben bekogeld met zwaar vuurwerk. Eén trein in Amsterdam werd geraakt. De trein en het spoor raakten voor zover bekend niet beschadigd, maar volgens ProRail was de actie volkomen idioot en had die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De teller van het meldpunt vuurwerkoverlast stond een half uur geleden al op meer dan 1100 meldingen. Het digitale loket werd vandaag geopend. Mensen kunnen er terecht met klachten over geluidsoverlast en vuurwerkschade. De Russische oppositieleider Navalny mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. De centrale kiescommissie stelt dat dat niet kan omdat hij ooit is veroordeeld onder meer voor het verduisteren van een partijhout en voor het organiseren van een politieke manifestatie zonder toestemming. Nawalny roept nu op tot een boycott van de verkiezingen. Hij noemt de oude veroordelingen politiek gemotiveerd. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot gemeenschapszin. Volgens hem moeten mensen niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Mensen komen steeds minder in contact met anderen met een andere achtergrond en levensstijl, zei de koning. Er is twijfel over de doodsoorzaak van het Nederlandse model Ivana Smit. Ze overleed begin deze maand in Kuala Lumpur. Uit Maleisisch onderzoek blijkt dat ze is gevallen van grote hoogte. Maar een Nederlandse forensisch patholoog heeft letsel aangetroffen dat niet past bij die lezing. Een dik advocaat is tot het einde van het seizoen de trainer van Sparta. Hij is de opvolger van Alex Pastoor. Die moest onlangs opstappen vanwege de tegenvallende resultaten. Advocaat was tot voor kort de bondscoach. Het weer, vannacht enige tijd regen, in de ochtend nog een enkele bui, later breekt de zon door, temperatuur 7 graden. De wind kan morgen krachtig zijn, aan zee en op de wadden soms hard of stormachtig, met zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dit is Kerst met CZM met nu de Muziek Boulevard. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, oh,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 There seems no difference And what is why the change It's just like endless peace, endless peace Yes, it's wrong to think it's gone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 And oh, Sure, as the stars shine above, yes. Yeah. It's Christmas. Christmas, my dear. It's the time of year, the time of year to be with one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 You should sure. Everything It's one more day up in the canyon and it's one more night in Hollywood It's so long since I've seen the ocean I guess I should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 Try you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 again yeah.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 Spelen en Paul en Yvonne die we. Begonnen. met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hey, wat kost het nou? Ezeltje rijden. Ja, nou weet ik het wel! Hou eens op met dat eeuwige, ezelige klier Maar ze pakten me terug jos niet op school, hij had zogenaamd griep. Dat was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor met me liep. In mijn eentje speel ik geen ezel, riep ik maar. Toen zei Majolijn: laat een ander.